4 uur. Het NOS-journaal. Nanette Weil.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 Pakt. De ANWB trekt de waarschuwing om eerder van huis te gaan vanwege het verwachte noodweer in. Volgens de verkeersdienst zullen in tegenstelling tot eerdere verwachtingen de buien waarschijnlijk pas na de avondspits losbarsten wij een verwachting doen, aan, nou doen wij dat naar aanleiding van de gegevens die, worden, die worden aangereikt door de weersdienst. Die verwachting is in de loop van de middag bijgesteld. Dat betekent dat het verkeer er geen last van heeft. Dat betekent ook dat we een spits zullen krijgen die min of meer normaal zal verlopen. Vanuit het zuidwesten worden zware buien met onweer verwacht. De Nederlandse spoorwegen rijden sinds het begin van de middag met een aangepaste dienstregeling. Een aantal sprinters is geschrapt, waardoor reizigers vaker moeten overstappen. En op strategische trajecten heeft de NS extra personeel ingezet en ProRail heeft storingsploegen paraat.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 Een half uur geleden gaf Rijkswaterstaat de A2 vrij nadat de ravage na het ongeluk was opgeruimd.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 ANWB Verkeersinformatie, er staat nu bij elkaar 60 kilometer file. De meeste vertraging bij Amsterdam en Rotterdam zijn een paar aanrijdingen geweest. Onder meer op de A4 Amsterdam richting Den Haag. de dus rudolf en Zoete Woude Rijnheek 6 kilometer. Inmiddels zijn alle reisroken weer vrij. Ook een aanrijding op de A10 de Ring Zuid van Amsterdam richting Den Haag. Daar staat tussen Amstel Business Park en Knopen de Nieuwe Meer 6 kilometer. De A15 Rotterdam richting Gorkum was heel even dicht bij Hendrik Ido Ambacht...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 WPRO Villa WPRO Tesselblok en Ger Jochems Goedemiddag Welkom opnieuw bij Villa VPRO Live vanuit Den Haag, vanaf het Binnenhof. Voor het laatste vragenuurtje, ons laatste politieke panel... voordat het zomerreces toeslaat hier in Den Haag. Hier in de studio zitten de Thijs Niemandsverdriet van Vrij Nederland. Paul Jansen, goedemiddag. Paul Jansen van de Telegraaf, hartelijk welkom ook. En Gustave Bessems van de Pers. Hey. Maar we gaan eerst naar het tennis in Wimbledon. Zo. Marcella Mesker, de eerste ja. kwartfinale vrouwen... Ja, en het is hartstikke spannend, joh. Het, het, het giet nog steeds van de regen in Londen. En gelukkig ja, heeft het Centercourt een dak. En ik kijk nu naar de Duitse Sabine Lisicki tegen de Franse Marion Bartoli. En die maken er echt een gevecht van, hoor. De eerste set ging met 6-4 naar Lisicki. Ze kwam in een het toernooi binnen. Stond dus niet hoog genoeg om rechtstreeks te worden toegelaten. Had alles te maken met een hele zware enkelblessure... die ze de afgelopen jaren heeft uh, gehad. Uh, ze liep op een gegeven moment zelfs zeven weken... Op krukken was maanden uitgeschakeld. Staat nu alweer 61 in de wereld en nu dus in de kwartfinale. Zij won de eerste set met 6-4... ...had op 5-4 in de tweede set drie matchpoints. Maar ja, met die winst voor het grijpen dan slaan de zenuwen toe. En dan komt er ineens de eerste dubbele fout van de wedstrijd. Dan krijgt ze een makkelijke bal die ze niet afmaakt. Kies net de verkeerde hoek. En dan heb je die Marion Bartoli, die Française... ...die gisteren Serena Williams zo knap uit het toernooi sloeg. De titelverdedigster notabene. Ja, die vecht zich een ongeluk. Dus het is nu een tiebreak. En in die tiebreak lijkt de Française met 4-2. Dus het lijkt erop, 5-2 inmiddels, het lijkt erop dat Bartoli die tweede set gaat winnen. En dan komt er dus nog een derde set. Dus we gaan voorlopig nog even door. Want hierna moeten er ook nog drie andere kwartfinales bij de vrouwen gespeeld worden. Maar voorlopig dus eerste set Lisicki 6-4. Tweede set nu in de tiebreak. En het lijkt dat Bartoli die gaat winnen. Marcel Mesker Meska bij Tennis in Wimbledon. Dankjewel. En zoals beloofd beginnen wij met ons eigen politieke panel. Um, en laten we beginnen met hot nieuws. Maxime Verhagen, vicepremier, gaat vanavond voor uh, het CDA... voor een partijbijeenkomst een toespraak houden... Uh, waarin hij zegt de vrees voor buitenlandse invloeden... en voor buitenlanders terecht en begrijpelijk te vinden. Ik zal het even heel kort samenvatten. Het CDA zegt hij moet meer luisteren naar de zorgen... dat buitenlanders Nederland blijvend zullen veranderen... dat buitenlandse producten, buitenlandse ziekten met zich mee kunnen brengen... et cetera, et cetera. NRC Handelsblad heeft deze toespraak in handen gekregen... En daar kunnen wij ook lezen dat hij eraan toevoegt dat dit onbehagen, wat blijkbaar onder het volk leeft, ook het onbehagen van het CDA moet zijn als brede volkspartij. Want wordt het dat niet, dan worden andere partijen beloond met de ene verkiezingsoverwinning na de andere. Gustav Bessems van de Pers. Ja, angst voor buitenlanders terecht is inderdaad wel heel erg bondig uh, samengevat. En dat had ik ook wel heel spannend gevonden als uh, Verhaag het op die manier had gebracht. Nee, ik heb het net gelezen en volgens mij is het niet heel veel anders dan wat ze bij het CDA eigenlijk uh, steeds doen. Uh, wat Balkenende ook al probeerde na Fortuyn, namelijk proberen de klap op te vangen, te absorberen, het je een beetje eigen maken. Uh, dus je begrijpt het onbehagen, maar je geeft er niet zomaar aan toe. Je bent geen populist die maar doet wat het volk zegt. Je geeft er zelf richting aan. Je citeert ook een professor uh, die iets dergelijks ook heeft uh, gezegd. En je zoekt naar een beetje een christendemocratisch antwoord daarop. Uh, het is wel ietsje steviger dan tien jaar geleden. Maar goed, Wilders is ook steviger dan Fortuyn. Dus uh, een joods joodschristelijke Cultuur komt er bijvoorbeeld uh, in voor. Maar, maar er, wat staat, wel er doet... staat ook keurig in ja. dat uh, een gezonde openheid... voor andere culturen uh, heel belangrijk is. En dat populisme daaraan vreest. Maar zegt het jou niet uh, wat dat hij eraan toevoegt? Dat hij dat allemaal doet omdat hij een ander... de ene verkiezingsoverwinning na de andere niet gunt? Nou, dat is wel open van hem uh, dat hij begunt, uh, staat er niet. Maar dat hij signaleert dat populistische partijen daar steeds uh, verkiezingsoverwinningen ja. op halen... dat lijkt me een uh, niet te miskennen feit. Mm -hmm. uh, dus het is wel open van hem dat hij, uh, dat, hij dat op die manier ook noemt. Maar het is een ja, dit is de strategie uh, van regenten en dus van het CDA bij uitstek. Paul Jansen, Telegraaf. Ja, de kiezer heeft altijd gelijk. Dus uh, volgens mij kan je als... Uh, ja, dat lijkt me wel. Uh, als ze dat niet hebben, dan halen ze hun gelijk wel in het stemhokje. Mm. Dus het lijkt me niet verstandig als politicus om daar tegen in te gaan. Uh, Verhagen beschrijft, beschrijft heel duidelijk een gevoel onder de kiezer. Ja, dat, dat is onmiskenbaar. Uh, blijkt dat uit de laatste verkiezingen waar het CDA toch een ongenadig pak slagen heeft gekregen. Dat stemt nederig, dus daar moeten ze wat aan doen. Ik vind het wel opmerkelijk, de timing van Verhagen... dat hij met weer zo'n verhaal komt. Hij leek toch meer de luwte op te zoeken de laatste tijd... Ik hoorde ook uit het kabinet dat uh, als er uh, partijzaken aan de orde kwamen, dan gaf Verhagen eigenlijk niet meer thuis. Hij was vooral met zijn eigen departement bezig. Daar probeerde hij zoveel mogelijk van te maken. Maar CDA-zaken schoof hij toch vooral af naar. Uh, of de fractievoorzitter Siebrand van Haarsma Buma. of naar de nieuwe partijvoorzitter Rutte Peetoom. Ja, hij profileert zich hiermee weer. En het, uh, ja, het kan misschien weer het begin zijn, maar dat is een beetje wishful van een nieuwe gooi naar het leiderschap. is niemand, serieus. Nou, in die zin vind ik het wel opmerkelijk. Uh, als je bedenkt dat uh, nou, met name over. Uh, dit thema, het hoofdthema van Wilders uh, in het CDA... zo'n ongelooflijke toestand is ontstaan uh, tijdens de formatie... tijdens het beroemde congres vorig jaar in oktober... Um, de beroemde 32% uh, procent van de CDA-leden die, uh, die tegenstemden. Een uh, aantal dissidenten die uh, vervolgens zeiden uh, namens deze uh, leden het woord te zullen gaan voeren. Uh, blijkbaar, denk ik dan, uh, voelt Verhagen zich ook sterk genoeg op dit moment om uh, dit geluid te laten horen. Omdat toch in de praktijk blijkt dat in die factie, dat dissidentschap van, hebben we het met name over Koppejan en Ferrier... Uh, niet zo heel veel om het lijf heeft. Mm -hmm. ja, maar dit geluid, volgens mij. Uh, Ach, keek, uh, soms krijgen dingen een beetje een bepaalde draai door hoe ze in eerste instantie naar buiten komen. En inderdaad, een beetje alsof uh, Maxime Verhagen alle buitenlanders eruit gaat schoppen. Uh, Even maar, niet opnemen hoor. Uh, uh, maar uh, volgens mij, als je dit verhaal op zichzelf leest, uh, dan is het voor wat het CDA betreft. kan je het ook zien als bedoeld als een zeer bindend verhaal. Sterker nog, volgens mij zit er voor 32% uh, een beetje ouderwets CDA-multiculturalisme in. En voor de rest een wat stevig. Geluid, precies conform maar hoe, je, hoe zou je moeten lezen de passage? Natuurlijk, uh, we praten gewoon naar wat er in de krant staat. Dat hij dus zegt. ik wil absoluut niet aan populisme doen, maar ik wil ook mijn ogen niet sluiten voor de voedingsbodem van het populisme. Dat lijkt heel redelijk. En om vervolgens te zeggen. want als we dat niet doen, verliezen we de verkiezingen. Vindt hij dit dan echt? Of geeft hij gewoon toe, ik doe daar strategische overwegingen. Nou ja, maar dit is in feite. Dit is, als je dat naar de PvdA de gaat, dan, dan hoor je dit verhaal ook. Dan, dan zullen ze niet dit verhaal houden over. Uh, uh, uh, over dat het terecht is dat mensen of, of dat buitenlanders uh, bedreigend, zijn, bedreigend zijn en noem maar op. Maar ook bij de PvdA zeggen ze, uh, we moeten de voedingsbodem van het populisme... we moeten de zorgen van de mensen moeten we serieus nemen. Het zijn onze mensen, ze zaten ook bij ons te zijn Dit weggelopen. Dit had Wouter Bos vanaf na net fortuin kunnen zijn. Het is in, zijn, in die zin een behoefte strategie in. die je bij mm -hmm. alle middenpartijen... De, de partij die het eigenlijk het minst expliciet zegt is de VVD... maar die doen het ondertussen het meest. Paul Jansen, wat jij net zei, is dit denk je inderdaad het begin van, van de opmars van Maxim Vragen naar partijleiderschap van de partij. Blijkbaar springt er niemand anders in het gat. Nee, nou, het, het zou kunnen. Maar het in die zin verbaast het me dus, omdat je juist de laatste I mean. tijd andere geluiden hoorde dat hij dus een beetje dat heeft opgegeven. Mm -hmm. Maar er is wel heel duidelijk een, een vacuüm aan ontstaan. CDA, er is absoluut geen profiel. Uh, uh, Sibrand van Haarsma-Buma komt ook nog niet echt lekker uit de verf als fractievoorzitter. Beethoven is zich nog aan het inwerken. Ja, je ziet dat een beetje terug in de de peilingen, dat de partij wegzakt of eigenlijk op zijn rug blijft liggen. Nou is er nog wel enige tijd tot normaal gesproken de volgende verkiezingen in 2015 pas. Maar een van de discussies die je, die je hoort in de partij is bijvoorbeeld dat er uh, nu nog twee tot drie jaar voordat er überhaupt een nieuwe partijleider zal worden benoemd. Namelijk uh, degene die de lijsttrekker gaat worden. Dat is de facto dan de partijleider. Er, ga, er is een discussie gaan in het CDA om dat te vervroegen. Omdat iedereen wel aan het, aan het inzien is dat de huidige situatie van een partijloze, een schip zonder kapitein, dat dat gewoon geen uh, goede weg is. Ja, kan het inderdaad ook niet gewoon een beetje uit armoede zijn? Ik bedoel, Pojans weet veel beter hoe dat allemaal zit in die CDA-top hoor. Maar dat, dat oh. je oh, het, ze hebben nou helemaal beloofd. Joop. Ze hebben nou helemaal beloofd dat ze inhoudelijk uh, hè, een slag gaan maken bij het CDA. En dus komen de rapporten uit en, en zijn er middagen over wat je moet met het populisme en het multiculturalisme. En daar moet iemand spreken en je hebt niemand. En ze hebben het een beetje verdeeld. Dus Verhagen, die houdt het openingsverhaal, en uh, van Haarsma Buma, die mag heel ziek met Bas Heijnen discussiëren. <laughs> Hele goede rolverdeling. <laughs> uh, Paul Jansen, dit is de laatste uitzending van ons programma. Het is de ja. laatste parlementaire week van dit seizoen ook. Uh, mm -hmm. Twee dingen, uh, zou ik zeggen... Om te beginnen even terugkijken en de zwakke plekken en de sterke plekken. En er ligt nog wat op het bord van de Kamer deze weken. Dat is klassiek, er ligt altijd een hele hoop. Ja. En dan worden even wat dingen snel doorgevrot. Niet alleen Kijk, een barbecue, daar... er ligt nog ook nog wat anders op het bord. Precies, ja. ja. Even, je had vanmorgen in jouw van de Telegraaf een column. En daarin maak je zo'n beetje de balans van het afgelopen parlementaire seizoen op. Mm -hmm. En dan constateer je eigenlijk dat de zwakke steen de coalitiefracties zijn. Leg ja. eens uit. Nou, je merkt heel duidelijk... iedereen heeft namelijk de afgelopen negen maanden... dat dit kabinet bezig is, vooral uh, geweest op de zwakke plek. Dat dan zou zijn de gedoogpartner, de PVV. Die constructie waarbij de PVV vanaf de zijlijn kan roeptoeteren... en geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen. Het kabinet de Gijzeling heeft, zeggen ze. Precies. Nou, daar is eigenlijk de afgelopen maanden helemaal niets van gebleken. Sterker nog, uh, als er tegenvallers moesten worden opgelost... bijvoorbeeld in de zorg, dan moest de PVV ook meedoen. Uh, want die had getekend voor die 8 miljard aan bezuinigingen. Dus die heeft ook de pijn moeten leiden. Dus daar zat... Het probleem uh, niet. Tegelijkertijd is, uh, hoewel het kabinet dus steviger in elkaar zit... dan, uh, dan vriend en vijand eigenlijk hadden gedacht merk je dat in die fracties er toch wel wat problemen aan het ontstaan zijn. De, de PVV heeft eigenlijk op zich het minste probleem op dit moment. Om, ja, dat het een beetje aan het naeilen is van, van uh, toen het begon. Hè, dat al die dat gevroet in die verledens van uh, de Kamerleden. Maar je, merkt wel, je hoort wel geluiden dat de Kamerleden nu, nu wat gewend zijn... en wat, ja, wat mondiger worden in die fractie... en niet allemaal meer uh, naar de pijpen van Geert Wilders willen dansen. Dat zag je onder andere bij de discussie in de fractie over de rituele slacht. Ja. Bij de VVD heb ik toch het idee dat, dat uh, de koers wat minder vast is. Er worden toch wat uitgeleiders gemaakt met plannetjes, luchtballonnetjes. Uh, Jij ja, schrijft ook dat, dat Stef Blok daar een beetje contrekeur zit. Met frisse tegenzin de, fractie, tegens in ja. de ja. met, met, met Ik werd er vandaag al op aangesproken. Ik heb met na, uh, bewust met gezonde tegenzin geschreven. Frisse. Want het is, ja. Ja, het is dus niet alleen tegenzin. Maar hij, hij maakte ook geen geheim van. Hij had liever het kabinet ingewild. Er moest iemand gezocht worden om het maar plat te zeggen voor Corvée. Dat ging eigenlijk tussen Edith Schippers en hij. Nou, Schippers is zoals we allemaal uh, hebben kunnen zien... Uh, wel. Ja. Het kabinet in uh, ingekomen en uh, ja, hij moest dus fractievoorzitter worden. Nou, maar maakt een fractie... hij geen geheim van ook. Uh, nee, trouwens. maar hij nee, gewoon. echt nee. zegt eerlijk ja. dat hij gewoon minister ja, ja, ja, ja, wil worden. Ja. Ja. Ja. Maar goed, daar zijn wat, daar zijn wat, uh, wat, uh, wat bananenschillen waar men over is uitgegleden. Dat kwam niet helemaal lekker. Maar de grootste pijn zit toch in de CDA-fractie. Ik hoor echt schrikbarende verhalen over afwezigheid op de dinsdagvergadering. Het uh, ja, was ook een heilig. fractievergadering. Die ja, was echt heilig. Reek. Ja. Net zoals de discipline in de CDA-fractie. Die was in het verleden... Een kadaveldiscipline. Die ja. was echt legendarisch. Uh, dat schijnt nu een heel ander verhaal te zijn. Dat zie je ook wel een beetje terug. Want het is, het is een beetje een... een, een kleurloze fractie. Uh, ze profileren zich niet echt. Dat heeft natuurlijk ook wel te maken, kan je als verzachtende omstandigheid zeggen, dat ze de tweede uh, regeringspartij zijn. Het VVD had dat in het kabinet balken. De, moet ik even gaan tellen, drie hadden ze datzelfde probleem. Maar uh, hier zijn toch ook vanuit de CDA-fractie zelf groeiende zorgen over. En ik denk ja. dat ze daar wel moeten gaan bijsturen. Is dat een gevaar voor, de, voor het kabinet, denk je? Nou ja, kijk, zolang, en dat is eigenlijk het, het, het bizarre, zolang uh, deze coalitie niet echt wo we wezenlijk wordt getest door de oppositie, want die mm -hmm. hebben wel heel hard lopen brullen nou, voor het eerst passen En die moet toch een gevaar... voor een kabinet zijn? Ja, ik, oppositie. Vind, ik vind... dat de oppositie eigenlijk uh, niet veel klaarspeelt. Sterker ja, ja. nog, ze helpen het kabinet op moeilijke punten... elke keer weer aan yes. overwinning. Ja, en dat vind, ik, dat vind ik het meest ongelooflijk als je... terugblikt op de laatste negen maanden. Inderdaad, We, we ze hebben een minderheidskabinet. Dat is een, een nieuw, nieuwe constructie in Nederland. Dus is een constructie waar kansen liggen... voor een kabinet, maar waarvan je zou zeggen... er vooral kansen liggen voor de oppositie. Slimme oppositie... voeren, uh, het kabinet steunen... bepaalde punten en daar wat voor terug... Uh, eisen op andere punten. Daarmee... Kan kan je invloed hebben en daarmee kan je je drukken op het beleid. En daar is echt uh, ja, schrikbarend weinig van terechtgekomen. Te hoe kan dat uh, dan eigenlijk? Want er ligt zoveel voor het oprapen. Maar ja, dingen waar ze vragen dat ook voortdurend maken. aan mensen bij de oppositie. En dan uh, komen ze toch met een verhaal van ja, we willen ook onze verantwoordelijkheid nemen. En we, zijn, we willen ieder voorstel inhoudelijk beoordelen. En we gaan niet de politiek spelen over de, over de rug van, uh, van uh, allerlei inhoudelijke kwesties. Zou dat het zijn, Gustaf, dat het juist deze nieuwe constructie het moeilijk maakt, omdat zo snel hen verweten kan worden, ja, dat is lekker. Op minste geringste stuur je een kabinet naar huis. Je hebt ook je verantwoordelijkheid. Da, dat, dat hangt een beetje als een, als een dreiging boven de oppositie. Ja, ik dacht eigenlijk sowieso altijd dat een oppositie altijd alleen maar iets kon klaarspelen. als er al hele zwakke plekken in een coalitie zaten. Dat daar toch uiteindelijk altijd het probleem uh, uh, moet zitten. Nou, is net geschetst dat in ieder geval, voor wat het kabinet betreft, dat het vrij stevig in elkaar zit. Uh, ja, maar het is wel een minderheidskabinet. En, daar, ja, maar, en daarbij blijkt, maar dat is denk ik voor iedereen uh, ook even wennen en aftasten geweest hoe dat zou gaan. Daarbij blijkt dat minderheidskabinet eigenlijk oppositiepartijen in zekere zin uh, partner in crime te maken, want uh, die oppositiepartijen worden aangesproken als het gaat om steun aan Griekenland, steun aan missies. En het is, niet, uh, het is gewoon niet zo geloofwaardig om dan daarna heel hard te gaan zeggen, wanneer een verschrikkelijke bende. Ik wou liever dat ze gisteren weg waren dan vandaag. Ja, maar dat als ik, je daar is een dag die, later ja, weer zou... Is, is, is zo'n constructie eigenlijk uiteindelijk niet veel moeilijker voor de oppositie dan wat iedereen dacht voor die coalitie? Nou, het daagt de oppositie ook uit uh, om als ze dan iets uh, tegen het kabinet ondernemen, te komen met goede, rake, scherpe punten en niet met algemene, oh wat is het toch een verschrikking. Wat wel een beetje, door de aanwezigheid van de PVV, is dat er een beetje ingeslopen. Hè. Men dacht ook, je kan gewoon zeggen, uh, Wilders is erg, PVV is erg, dus dit kabinet is erg. Nou, het blijkt dat ze iets meer moeten nadenken over uh, waar ze het kabinet mm -hmm. kunnen raken. Maar Paul, jij, ja. Paul Janssen, Telegraaf, jij eindigt jouw column met, uh, met toch iets omineus. Want uh, de oppositie die gaat zich hernemen. Die hebben de kabinet, het kabinet te wacht aangezegd, schrijf jij. En er, er komt een ouderwetse klassieke Haagse storm na het reces. Ja, misschien hoop ik dat zelf ook wel van harte hoor. Ik <laughs> hebben nee. een beetje ja. nou ja, hier. Het is een aanmoediging. Ze zeggen wel eens: elk kabinet krijgt de oppositie die het verdient. Nou, dat pleit niet voor dit kabinet in dat geval. Want nee. ik vind de oppositie echt, echt uh, wel tegenvallen het afgelopen parlementaire jaar. Ja. Maar inderdaad, je hoort van verschillen. Ik heb uh, uit het kabinet gehoord van een aantal ministers dat ze zijn benaderd. Door een aantal uh, weer dan klinkt allemaal een beetje vaag. Maar dat zeg ik bewust zo: uh, oppositieleiders uh, die echt hebben gegeven: van ja, onze steun is niet gratis. Mm -hmm. Maar dat kan je weer in het licht plaatsen van uh, komende Prinsjesdag... de algemene beschouwingen. Dat, dat kan zeker dit jaar met de minderheidskabinet hoopt men altijd zaken te kunnen doen op wat financiële toezeggingen. Mm. Het zit er niet echt in dat het kabinet uh, daar veel geld voor... überhaupt de ruimte heeft. Als het om... een herhaling wordt van het cultuur- en omroepbezuinigingsdebat... Ja, van bedoelt. gisteren, dan kunnen ze het schudden, krijgen ze geen cent. Nou, en dan is dus de vraag, uh, er wordt nu dus echt gewaarschuwd... van uh, schot voor de boeg, dan gaan wij uh, de komt tegen de krip gooien... vanuit de oppositie. Mm -hmm. Maar het belangrijkste probleem van deze oppositie is volgens mij... dat het, dat het absoluut geen blok is. Het zijn allemaal uh, het hangt als losstand aan elkaar. Mm. Je, je hoort ook vooral verwijten over een weer van D66 en GroenLinks. als je kijkt... De... Oh, sorry. Ja, nou, in principe zou je dat, kon je dat ook zeggen van de oppositie... Uh, onder het vorige kabinet. Dat je het wel kennen. daar had je... Nee. Uh, op rechts de VV, van op rechts de VVD tot op links de SP. Dat was niet uh, ja. uh, links, links tegen rechts. Ja, maar toen hadden ze geen sleutelrol... want het was dat geen minderheidskabinet. Waar, waar het om gaat is dat hier dit kabinet... wat op allerlei internationale dossiers... niet wordt geholpen door de gedoogpartner... dat ze zonder al te veel moeite... ze moeten er wel iets voor doen, maar zonder al te veel moeite alles voor elkaar krijgen van steun aan de Grieken tot een politiemissie in Kundus. Ja, er zit misschien nog iets bij en dat is uh, onderschatting van de levensduur van het huidige kabinet. Uh, en er zijn natuurlijk ook in de formatie redelijk vergaande onderhandelingen geweest, bijvoorbeeld over Paars Plus. En als dit kabinet een keer crasht, dan weet iedereen dat de Pvv verder geen uh, opties heeft. Hè. Of ze moeten de grootste worden. Dat wordt misschien allemaal weer anders. Maar in principe het kan er ook mee te maken hebben uh, dat je bijvoorbeeld als D66 uh, hè, denkt van uh, misschien zit dit nog maar een jaartje en dan moet ik gewoon met diezelfde Rutte uh, aan de slag. En dat je een beetje aan het voorsorteren bent ja. dan. Uh, was dat trouwens tennis? Want toen kreeg je een bocht Ja, nee, er is, een bo no er, er is tennis. Er is absoluut tennis oh, ja, in deze is wereld. Uh, het er, t, <punished> er is Marcella Mester. Het is een derde set geworden. Die is okay. nu bezig. En zo meteen in het Radio 1-journaal krijgen we daar verder van alles over. Oké, okay, hartstikke goed. Op dit moment is dat bezig. Ja, mag ik nog één dingetje misschien zeggen ja. over die CDA-fractie? Want dat verbaast mij wel een beetje dat die zo kleurloos wordt genoemd. De CDA-fractie is toch, meestal is het de grootste regeringsfractie geweest... waarvan volgens mij dan het, de taak was om kleurloos het kabinet te steunen. Dan heb je nog een oppositieperiode gehad onder Paars... die volgens mij vrij rampzalig was. Mm -hmm. Het valt nu dan toch eigenlijk wel mee. Het is heel erg iemand van Haarsma-Buma, de fractievoorzitter, die je niet ziet... Maar uh, mensen als Mirjam Sterk en Sander de Rauwe en Koopmans en nog een aantal hmm. anderen. die vind ik eigenlijk behoorlijk pittig tegen het kabinet. Ja, maar het maakt wel een groot verschil. of je kleurloos bent en je, en je staat op 43 zetels. of je bent kleurloos en je bent gehalveerd. je ligt op je rug en je staat op 21 zetels. Ja, dus dan, relatief moet, kleurrijk. Dan, moet je, dan moet je echt aan de bak en dan moet je ook echt aan, uit een ander vaatje tappen. om daar weer bovenop te komen. En hmm. bedoel, er zijn altijd individuele Kamerleden die hun mannetje staan. je noemt er een paar. Maar het is als collectief volstrekt onvoldoende. De, de peilingen bewijzen dat ook. Thijs, ik wou wil nog één ding? ding zeggen over de oppositiestratie. Ik, ik denk dat uiteindelijk de enige partij die volgens mij doorheeft... Uh, wat, uh, wat een goede oppositiestrategie zou zijn, toch D66, is. In die zin dat uh, Pechtold is ook niet briljant de laatste tijd. Is ook wat, wat kleurloos ten opzichte van uh, onder het vorige kabinet. Maar wat D66 wel als enige partij doet, is zeggen van... Uh, dit, niet alleen maar roepen dit kabinet is vreselijk afschuwelijk uh, wat ze hier doen en wij zijn tegen, maar zeggen dit kabinet bezuinigt juist uh, niet op de goede plekken dit hervormt niet, uh, doet niks aan het ontslagrecht doet niks aan de WW-duur mm -hmm. en daarom komen ze nu terecht bij uh, die arme mensen met een PGB en, en de cultuursector mm -hmm. en ik denk toch dat alle andere partijen daar een lesje uit kunnen trekken die zullen ook met een, met een alternatief Verhaal moet komen met een eigen verhaal en op moeten ja. houden met alleen maar dogmatisch neerroepen. Nou, ze hebben nog een paar dagen om dat te laten zien. En anders moeten ze wachten tot uh, wanneer komen ze terug? September of zo, eind augustus? Ja, tweede week van september. Tweede week van september. Negen weken reces. Ja. Nou, vandaag ah. gaat het. Deze week gaat het nog over een aantal dingen: debat over de Het Wiegepolder. Een debat over de voorjaarsnota. Gedoe over stemmingen rond het wetsvoorstel: ritueel slachten. Een debat over het integratiebeleid van minister Donner. En nog wat over kinderopvang, ele elektronisch patiëntendossier. We hebben jammer genoeg geen tijd voor alles, maar laten we de integratie debat. Daar is niemands verdriet. Integratie de wat Gaat daar nog bloed uit vloeien? Uh, dat denk ik niet. Uh, maar het, het zal wel interessant worden. Want uh, er is iets interessants aan de hand. Integratie was altijd een rampzalig dossier voor iedere bewindspersoon die zich daarmee bezig hield. Uh, we hebben Ella Vogelaar uh, zien stuntelen. Uh, zelfs uh, Eberhard van der Laan, toch ook geen kleine jongen. Die had het regelmatig lastig. Uh, en, en nu doet Piet Hein Donner de integratie en alles glijdt van hem af. Uh, uh, waar je ziet dat Donner uh, niet heel sterk is in bijvoorbeeld eindeloze onderhandelingen met ambtenaren, ja, koppig, uh, uh, een beetje querulant terug in zijn opstelling, zie je dat uh, zijn uh, onaanvolgbare oud-testamentische woordenstroom uh, ja. Ja. Uh, in het geval van integratie uh, fantastisch werkt en dat zelfs uh, de PVV'ers absoluut geen vat op hem uh, weten te krijgen. Paul, wil jij er iets over zeggen over dat integratiedebat? Nou, nee, ik wil graag een punt oh, maken wel. over de rituele slacht. Oh, even. En dan mag oh, je staaf eerst even, even. Je staaf ja. je. En dan mag jij slachten daarna. Jij gaat zeggen dat er wel het bloed uit gaat vloeien. Nee, alleen ik vind, dat we, ik vind dat we niet mogen lachen... om dat dingen van Donner afgeleiden en, uh, en zijn oud testamentische gepraat. Want ik vind het eigenlijk gewoon heel erg. Inderdaad glijden dingen van hem af... doordat hij nooit ergens op een normale manier op ingaat. En dat wordt altijd... Uh, ook in de Tweede Kamer, ook door kamerleden een beetje weggelachen van wat is het toch een guitige, uh, parmantige man. Terwijl ik denk dat het heel erg is, uh, juist nu, dat als je ook op dat onderwerp hebt iemand die dat hele onderwerp niet serieus neemt en daar geen leidend verhaal uh, op heeft. Dat vind ik eigenlijk gewoon uh, vervelend en uh, schadelijk. Heel helder. So. Paul, als je klaar Paul, bent, mag je even iets zeggen over de rituele slag? Ja, geen interessant een, een, een, een dingetje binnen. Ja, er schijnen drie PvdA'ers uh, tegen het amendement van de rituele slag te gaan stemmen. Leg het even nog uit. Nou, ja. dit, uh, dit, wat je nu zegt. Alles, Paul. Uh, alles. Precies ook welke amendementen er komt. We een, een half uur uitzending ja, erbij vragen. We ja. hebben nog 3,5 3 minuten. Uh, nou, ik, zal het, ik zal het proberen te beperken. Het komt erop neer dat uh, het, het gedoe over de rituele slag naar een hoogtepunt deze week. De christelijke partijen hebben geprobeerd om uitstel van stemming te krijgen. Tijd over is... een wetsvoorstel verbod op het rituele slachten. Ja, sorry, dat had ik natuurlijk even bij moeten zeggen, anders snappen mensen misschien niet. Uh, Terwijl nu. Zij willen, ze willen, ze willen <laughs> tijd kopen daarmee. Want tijd is een Heus voordeel, veel. omdat er steeds meer weerstand ja. tegenkomt. Dat is, uh, in de Kamer is dat afgewezen. Daar is wat verbazing over. Want het is eigenlijk goed gebruikt. Tenminste, dat was het in het verleden. Om als er zo'n verzoek kwam voor uitstel om dat te honoreren. Nu is er vanmiddag over twee uh, amendementen. Uh, die, zijn, die, of die zijn op dit moment in stemming. Mm -hmm. uh, dat gaat om, uh, om, om wat verzachte omstandigheden. Het maken, eentje is van Paars Plus, uh, uh, hoe kom het maar zo te zeggen, de andere komt van de christelijke fracties. Het aardige is dat een uurtje geleden het kabinet ook een reactie heeft gegeven: in een, in een korte brief van twee kantjes. En daarmee zeggen ze dat het uh, amendement van de uh, christelijke partijen bestuurlijk uitvoerbaar is, maar dat van de Paars Plus partijen, dat is twijfelachtig. Uh, dan kom je dus al snel uit op het uh, hoogtepunt... of uh, het kabinet het zogeheten contra zijn wil geven. Dus of ze uh, dit wetsvoorstel zullen gaan vetoen. En het zou wel eens die kant op kunnen gaan... dat als, het paars, als er de Paars Plus-route wordt bewandeld met de rituele slacht... dat het dan gevetoed wordt door het kabinet. Dat zou een unicum zijn. Hmm. En dat er een uitweg kan worden gevonden om uh, uh, Wat de, de weg te belanden. welke partijen zijn dat dan? Dat zijn VVD, D66, uh, GroenLinks Partij en voor uh, Partij voor de Arbeid... zoals uh, Gustav in het verleden al... Uh, wat onthult geloof ik nou ja. precies van, uh, uh, van de Paars Plus. Uh, uh, uh, uh, ik geloof dat Paars plus, uh, maar dat weet je beter dan ik, want je hebt het laatste op ja, Het, het ook is dat? idee is, de bewijslast komt bij de religieuze... Die religieuze groepen ja. zeggen de hele tijd, uh, wat wij doen, is uh, veroorzaakt geen extra dierenleed, uh, of ja. zelfs minder dierenleed. En in plaats van dat er in de wet zou komen te staan: het moet bedwelmd, uh, staat er, ja, dat moet eigenlijk wel. Maar ze mogen krijgen ook een kans om aan te tonen dat wat zij doen. Het wordt dan een ja mits ja, dus ze krijgen wat ruimte om bewijs te leveren dat het ja, Dat uh, krijgen de christelijke okay partijen ook. En dan moet er een vergunning worden gegeven. En er moet allemaal strenger worden toegezien... om ervoor te, te, te, te, ja. te zorgen dat die dieren niet te veel lijden. En als, als dat binnen 45 seconden toch nog is, krijgen ze alsnog een prik. Dat is bij ja. de nou, ja. christelijke partijen, ja. Die ik, doen precies, die dan, ik, dus ik weet niet waar, waar je beter af bent. Maar dit kan, uh, er wordt donderdag definitief overgestemd. En ik denk dat de emoties nog hoog kunnen oplopen. Er kunnen nog ongelukjes ontstaan dus, misschien zelfs. Kan nog. Dat, uh, eraf, dat de PvdA ongeluk voorstemt, dat het tegenstemt. Dat gebeurt ze toch <laughs> nooit. Voor het is alles mogelijk, blijkt het uit het verleden. Dus alles okay, een plaatwoord. Heer, en heel hartelijk bedankt. Paul Jansen van de Telegraaf, Thijs Niemandsverdriet van Vrij Nederland... en Gustav Bessems van De Pers. Dit was de laatste uitzending van ons... Politieke vragenuurtje vanuit Den Haag. Wij zijn er ook pas weer als de Kamer weer terug is. Althans, we hebben wel gewoon uitzending, maar niet vanuit Den Haag. Uh, morgen zijn wij er wel gewoon weer, hoor. Op deze zender vanaf half vier. Zometeen na half vijf, na het nieuws van half vijf... het Radio 1-journaal, gepresenteerd door Bert van Sloten. Bert. En dan gaan we verder over dat ritueel slachten met het allerlaatste nieuws. We hebben het over winstwaarschuwingen en over weerwaarschuwingen. En uh, we hebben het ook over Griekenland. Dat zijn maar een paar van de highlights. Zo dadelijk in het Radio 1-journaal. Nu eerst het laatste nieuws, samengevat.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 Het verpleeghuis in Nieuwegein, waar gisteren brand uitbrak, blijft zeker twee maanden dicht. Van de tientallen gewonden zijn er drie nog in levensgevaar. De brand ontstond na werkzaamheden op het dak, maar hoe precies is nog niet duidelijk, dat wordt nog onderzocht door de politie en de arbeidsinspectie.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 En de Nederlandse hockeysters zijn in de Champions Trophy al zeker van de plaats in de winnaarspoel. Doordat Duitsland vanmiddag verloor, is Oranje zeker van de tweede plaats in de groep. Nederland speelt later vandaag in Amstelveen het derde en laatste groepsduel tegen Nieuw-Zeeland. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar 110 kilometer file. De meeste vertraging is rondom Rotterdam en dat heeft ook te maken met het probleem op de A15. Begin begint met de A13 daarna richting Rotterdam... tussen Delft-Noord en Alfred Berkel een rode reis, 8 kilometer. Tijdje was daar de rechte reis ook dicht. De A15 Rotterdam richting Gorkum is weer even dicht bij Hendrik Ido Ambacht. Eerder vanmiddag heeft daar een vrachtwagen na een aanrijding dieselolie verloren. Dat wordt nu opgeruimd. Tussen knooppunt Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht 2 kilometer file. Langer is de file op de A20-hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en het knooppunt Hebrugseplein staat 6 kilometer.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. Het is een uitzending die zich met donderend geraas aankondigde. Flitsond, dat zal het wel worden vanmiddag. Maar die donder die blijft vooralsnog achterwege. Op Wimmelden kunnen ze het dak eraf spelen. De baan is overdekt en dus kan er lekker getennist worden. Vandaag is het Ladies Day daar in Londen. Gedonder is er wel in Griekenland. Vandaag richt zich de boosheid opnieuw op het parlement. Dat moet namelijk de bezuinigingen van de regering goedkeuren. Het knettert ook als Ajax en Feyenoord elkaar ontmoeten. En vandaag is besloten dat de teams tegen elkaar mogen spelen... maar wel weer zonder supporters. Dat is zo'n beetje ons spoorboekje. En dan nu het spoorboekje van de Nederlandse spoorwegen. Laat ik even de actuele situatie qua weer schetsen. Het regent op dit moment wat in Groningen, maar het echte noodweer dat laat nog op zich wachten. De ANWB heeft de waarschuwing voor het wegverkeer voor de avondspits ondertussen ingetrokken. En opvallend is dat op het spoor we alvast heel de middag minder treinen hebben die aan het rijden zijn. De NS heeft er namelijk voor gekozen om met een aangepaste dienstregeling te rijden om problemen met het noodweer voor te zijn. Annelo van Egmond is van de Nederlandse spoorwegen. Goede Goedemiddag. Goedemiddag. Nog geen spijt? Nee, nee. Het is nog de stilte voor de storm, maar uh, wij zijn goed voorbereid. Ja, want jullie gaan er nog steeds van uit dat het de stilte voor de storm is. Ja, wij zijn geen meteorologen, maar onze meteorologische adviseurs zeggen dat het toch zeker nog uh, regen en onweer aankomt. Ja, en hoe gaat het met de passagiers uh, ondertussen? Kan de spoorwegen, laten we zeggen, het normale aanbod, want het is gewoon een normale dinsdagavond, kan die het aan? Ja, het uh, ziet er nu goed uit. Er zijn geen vertragingen. Uh, maar goed, we zijn aan de, de avondspits moet eigenlijk nog beginnen. Uh, er zijn wel een paar vertragingen op het internet. We zien dat veel mensen hun reis aan het plannen zijn... en proberen de actuele informatie te krijgen. Uh, maar op het station ziet het er goed uit. Ja. Arna, u noemt het internet, maar als je het internet opklimt... dan uh, het cynisme straalt je tegemoet, hè? Ja, maar mensen baseren dan hun opvatting over het weer, over wat ze uit het raam uh, zien. Maar een organisatie als de NS, die kan zich daar natuurlijk niet op baseren. Wij moeten afgaan op uh, adviezen van professionals. Ja, maar antwoordt u dat soort mensen ook? Ik bedoel, mag ik een kleine bloemlezing geven? Uh, de NS zet, zet uit voorzorg vertragingen in. Iemand zegt, aankomende winter gaat het sneeuwen. Wellicht een goed idee om dan volgende week alvast de helft minder treinen te laten rijden. Ja, wat zegt u dan tegen dat soort mensen? Of, of zegt u, ja, uh, daar kan ik toch niks mee? Nee, wij, wij antwoorden mensen die ons benaderen via Twitter. Uh, zeker als ze met individuele vragen komen. Uh, maar wij, wat we nu juist geleerd hebben afgelopen winter met die sneeuw... is dat als je pas maatregelen treft op het moment dat de sneeuw er ligt... of dat het begint te regenen of te onweren, dan ben je te laat. Uh, wij zijn een, een grote organisatie met veel treinen... en wij moeten dus op tijd maatregelen nemen. Ja. De Engelsen zeggen dan, better safe than sorry... Nou ja, in ieder geval, veiligheid staat bij ons bovenaan. En er zijn op dit moment geen vertragingen, dus het werkt wel. Ja, en het advies aan de mensen is van plan je reis. Kijk, eh, als het, het is wel, wel wat langzamer, maar kijk vooral ja. op internet hoe je moet gaan. Ja, en kijk, sommige mensen hebben inmiddels een applicatie op hun telefoon. Daar krijgen ze ook de meest actuele informatie. En wat ze zeggen, volg ons op Twitter, dan krijg je ook één op één antwoord. En op Twitter is het adres gewoon uh, NS? At NS underscore online. NS Undersport is zo'n zo laag Laagliggend streepje. Laag streepje. Precies, online. Oké, okay, hebben we die ook allemaal. Meneer, uh, mevrouw van Egmond, we spreken elkaar vast en zeker deze uitzending nog wel een keer. Prima. Sterk, sterkte. Dank u. Van de problemen, op, nou, die zijn er niet, dus ik kan niet die overgang maken. Wat ik wou zeggen, na de problemen op de weg, want die zijn er wel. Want de hele dag is de A2 bij Marheze afgesloten geweest. Vanochtend rond een uur of tien gebeurde daar een ernstig ongeluk... waarbij een militair om het leven is gekomen. Jordi Sibrian is van de politie Brabant Zuidoost. Goedemiddag. Goedemiddag. A2 is weer open voor verkeer. Dat betekent ook dat het sporenonderzoek op de locatie is afgerond. Is er ondertussen meer duidelijk over wat er is gebeurd? Nou, ik, uh, wij hebben inderdaad een sporenonderzoek verricht. Uh, ik ga dan ook niet op vooruit lopen. Dat zou echt betekenen dat ik ga speculeren over hoe het nou precies eraan toe is gegaan. En dat lijkt me, dat lijkt me niet erg raadzaam. Maar wat dus, weten we wel wat er is gebeurd? Nou, er is in ieder geval een botsing geweest tussen twee vrachtwagens. Uh, een van die vrachtwagens dat was een, uh, een, een militair voertuig waarin ook militairen vervoerd werden. En daar zijn vervolgens ook drie personenauto's bij betrokken geraakt. En uh, ja, dat leverde uiteindelijk een zeer triest aantal op van 15 uh, gewonden, waarvan drie zeer ernstige en dat ene dodelijke slachtoffer. En wat waren de omstandigheden ter plekke? Regende het hard? of Was de weg uh, glad of iets dergelijks? Was nee, iets ik, hoorde u, ik hoorde u net een gesprek voeren over het noodweer. Nou, dat, dat, daar is hier gewoon nog geen sprake van geweest. Wij hebben tot op dit moment echt nog steeds helder weer gehad. Warm en droog en regen heb ik nog niet gezien. Dus daar was echt geen sprake van. Nee, er zijn 15 gewonden en één dodelijk slachtoffer? Ja, dat klopt. Ja. en uh, ja, heeft dit verder. Uh, vervolgens heeft het problemen opgeleverd. Want er stond een hele lange file. En ik hoorde op een gegeven moment zelfs dat uh, water werd uitgedeeld. Hoe kan het dat die file uh, ja, zich niet kon oplossen? Konden de mensen niet omdraaien, konden ze niet, de snelweg niet af? Nou ja, dat, dat is uiteindelijk wel gebeurd. Maar u moet zich voorstellen dat zo'n ongeluk gebeurt. En daarmee was echt de volledige snelweg geblokkeerd. Uh, twee vrachtwagens geschaad, drie personenauto's daarbij betrokken. Dus al het verkeer wat daarachter stond, tot aan de afslag nederweert op een gegeven moment Rijkswaterstaat een uh, omleiding heeft ingesteld. Dat stond vast. En voordat dat verkeer uh, heeft kunnen keren en van de snelweg af is gehaald door Rijkswaterstaat... Daar gaat al enige tijd overheen. Dat heeft alles bij elkaar tweeënhalf, drie uur geduurd. Uh, ja, en in deze temperaturen, uh, uh, ja, dan, dan worden mensen onwel. Dat is ook in vier gevallen gebeurd. Er zijn vier mensen onwel geworden, die zijn bevangen door de hitte. Drie van hen zijn ter plaatse behandeld en één van hen is uiteindelijk naar het, uh, naar het ziekenhuis vervoerd. Ja, uiteraard was dat voor ons een probleem extra. We hebben ons uiterste best gedaan. We hebben ook uh, inderdaad gezorgd dat deze mensen te drinken hadden. Maar ja, dat het geen prettige situatie voor hen was, ja, dat mag duidelijk zijn. Ja, dat begrijp ik maar, dat kan gewoon niet. Uh, sneller. Ik bedoel, logistiek kan je zo'n operatie niet sneller uitvoeren. Nee, dat, dat, is, dat is gewoon een gigantische klus. U zou, als u echte details wilt weten, moet u eigenlijk eens een keer een expert bij Rijkswaterstaat bellen. Maar u kunt zich voorstellen, er staan grote vrachtwagens tussen, er staan personenauto's tussen. En die moeten keren, die moeten om, voordat zij van de snelweg afkomen. En dat is logistiek gezien gewoon een hele grote klus. Ja, vandaar dat er ook uiteindelijk water is uitgedeeld. En toch uh, zijn sommige mensen flauwgevallen. Meneer Sebrian, uh, ik dank u wel. Gaan we naar Wimbledon, want uh, hoewel het uh, daar regent... worden daar toch de eerste kwartfinales gespeeld. De zussen uh, Williams die zijn er niet meer bij. Maar wel die vrouwen die hun hebben uitgeschakeld. Bartoli en Pironkova. Marcella Meske is er ook uh, bij. Ik hoor daar een hele harde opslag. Marcella, hoe gaat het in die partij? Nou, um... Het is de partij tussen Sabine Lisicki en Marion Bartoli. En uh, daarna komen uh, Sharapova en Sibylkova in actie. En op de andere baan hebben we die Pironkova tegen Kvitova. En daarna hebben we Azarenka tegen Pasek. Dus het is echt Ladies Day met vier kwartfinales. Alleen het regent, het dondert en bliksemt in Londen. Maar gelukkig heeft het centercourt een dak... en kon er gewoon uh, gespeeld worden met een kleine vertraging... van zo'n kwartier, twintig minuten. Maar ja, die eerste partij tussen de Duitse Lisicki en de Française Bartoli... Die is nog steeds aan de gang. We zitten in de derde set. De Duitse Lysiki leidt met 4-1. Ze oogt scherp, ze oogt veel fitter dan haar tegenstander. Slaat ook in de wedstrijd tot nu toe 47 winners. Waaronder 9 aces. Nou, dat is vrij spectaculair hoor, voor een vrouw. En dat is, denk ik, samen met Serena Williams de hardst serverende vrouw in het circuit. Die Serena Williams, die verloor gisteren van Bartoli. Uh, Bartoli lijkt ook wat uitgeput. Want de ronde daarvoor had ze ook weer een hele lange drie-setter. En het ziet er ernaar uit dat die 21-jarige Sabine Lissicki... onthoud die naam, want het is een hele goede speelster... dat zij gaat winnen. Uh, ze kwam met een wildcard het toernooi binnen. Ze was enorm gezakt op de ranglijst vanwege een uh, ja, slepende enkelblessure. Inmiddels is ze terug en laat ze eigenlijk in dit toernooi het leukste Tennessee. Ik moet zeggen, de wedstrijd is geweldig. Enorm veel passie van beide vrouwen. Geweldige vechtlust. Ze staan ook al ruim twee uur op de baan. En uh, ja, het is nog steeds niet klaar. Dus uh, voorlopig nog pas de eerste kwartfinale op Wimbledon. Lisicki leidt dus tegen die Bartoli met 4-1 in de derde set. Ja, worden er verder nog andere partijen uh, gespeeld? Of is het het enige kort waar op dit moment gespeeld kan worden? Ja, vanwege de regen wel. Want uh, ja, het centenkoord is de enige baan met een dak. Dus die andere partij tussen de Tsjechische Kvitova en de Bulgaarse Pironkova... ja, die wachten nog steeds in de kleedkamer. Dus wat je dus straks voor situatie zou kunnen krijgen... is dat ja, de tweede geprogrammeerde partij tussen Sharapova en Sibulkova, ja, die gaan dadelijk spelen op het centekort. En ja, als het dan nog steeds regent, dan gaan die andere twee partijen... ja, die sluiten dan op het centekort aan. Dus al met al kan het nog wel een, een latertje worden. Ook al zijn er maar vier wedstrijden. Oké. Okay. Succes daarbij. Dat zal wel mooi zijn. We horen je straks weer, Marcelle. Straks hebben we ook Gerrit Hiemstra. Gaat het over het aangekondigde onweer. Waar blijft het nou? Zometeen een antwoord van de Weerman. Nu de files bij de ANWB zit Jolanda van der Velde. Want, Jolanda, ook in de buurt van Rotterdam is het mis. Ja, maar dat heeft een hele andere oorzaak hoor. Het begon eigenlijk met een uh, gat in het wegdek op de A15. Daar was een putdeksel omhoog gekomen. Dat waren, was Rijkswaterstaat flink aan het repareren. Helaas was er elders op die A15 ook een putdeksel omhoog gekomen. Daar is een vrachtwagen overheen gegaan en ja, daar is de dieseltank van geraakt. Daardoor kwam er dus dieselolie op de weg. Uh, heel even is de weg dicht geweest bij hendrik Ido ambacht Nu zijn er nog steeds twee rijstroken dicht, want dat moet schoongemaakt worden. Daardoor op de A15 naar Gorkum, vanaf knooppunt Ridderkerk tot aan hendrik Ido ambacht 2 kilometer. We hadden een aanrijding op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Heel even de rijstroken dicht. Het is nu volgens mij weer open. Kan ik niet helemaal goed bekijken, maar wel een lange file. Vanaf afrit Brielen tot aan Hoogvliet is het langzaam rijden over 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucela Carrasso en Tim Overdik. En uh, je bent een heel andere stem gekregen. Stakingen, demonstraties en toch ook weer rellen vandaag in Griekenland. De bonden hadden opgeroepen tot een tweedaagse algemene staking... om te protesteren tegen de nieuwe strenge bezuinigingsronde... die eraan zit te komen. Vandaag is de tweede dag van het debat in het parlement... over de bezuinigingen en morgen wordt er gestemd. Correspondent Connie Keeser doet verslag vanuit Athene. Een ongewoon boze minister van Financiën, Venizelos... riep in het parlement alle leden op eindelijk eens serieus te worden. Weten jullie wat er gebeurt als we met lege handen bij de eurogroep in Brussel aankomen? Dan krijgen we die 12 miljard niet. En dan kunnen we de salarissen en pensioenen niet meer uitbetalen. Terwijl in het parlement de emoties al hoog oplopen... Uh, is het voor het parlement nog redelijk rustig. Er zijn inmiddels uh, twee demonstraties voorbij gegaan van de communisten en van de Algemene Vakbond. En eigenlijk de enige die uh, nog overblijven uh, zijn de mensen op het plein die er al meer dan 30 dagen zitten. Ze hebben uh, tentjes uh, opgezet midden op het plein. En ze noemen zichzelf de verontwaardigde burgers. Een van de eerste hier op het plein uh, was de groep van 300. Genoemd naar de 300 strijders van Sparta die het op moesten nemen tegen een overweldigend leger van Persen. En Dionysus, hun woordvoerder, zegt ja, uh, we zijn niet de enige. Er zijn hier linkse mensen, anarchisten, rechtse mensen, families met kinderen en wij de 300. We zijn onze actie gestart omdat we zagen dat anderhalf jaar geleden de regering de verkeerde maatregelen nam, waarmee de salarisomlaging en de werkloosheid alleen maar toenam. Uh, en de bevolking offers voor niks gaf. En daarom wilden we reageren. We proberen tegen het parlement te zeggen dat ze verraders zijn. Wat ze willen ondertekenen betekent dat al onze nationale bezittingen worden weggegeven aan multinationale bedrijven. Dus het parlement moet nee stemmen. Maar de Unities, als het parlement nee stemt, dat zou kunnen betekenen dat uh, er geen geld komt uit de Europese Unie. We moeten deze risico nemen. Ja, zegt hij, dat risico lopen we, maar dat hebben we over. En we behoren tot de Europese Unie, we willen er ook niet uit. Wat we wel willen, is dat de grondwet veranderd wordt, zodat er een ander politiek systeem komt. En dat er opnieuw onderhandeld wordt over dit bezuinigingspakket, wat niets oplost. is we Een dilemma, dat erkent Dionysius ook. En voor dat dilemma staat ook de regering Papandreou en de parlementsleden. Maar volgens premier Papandreou is de enige oplossing voor dit pakket van bezuinigingen te stemmen, zodat het land gered kan worden. En dat zei Papandreou. Ik praat door met uh, Connie Kees, onze correspondent in Griekenland. Uh, Connie, je hebt de reportage koud afgesloten. En vervolgens wordt de sfeer toch weer grimmiger uh, in de stad. Wat is er gebeurd? Nou, de rellen begonnen bij uh, het ministerie van Financiën. Waar, uh, waar anarchisten en uiterst linkse activisten. Uh, van alles begonnen te gooien naar de mobiele eenheid... die in grote getalen om het Sintagmaplein bij het parlement stonden. Flessen, molotov-cocktails, stenen die ze uit de marmeren vloer van het plein en uit gebouwen hakten. Uh, ja, en de mobiele eenheid reageerde met traagas. En vervolgens verspreidden de ongeregel ongeregeldheden zich over het hele plein. En ja, je zag demonstranten die midden op het plein zitten en, de jo en journalisten... en ook geschrokken toeristen alle kanten op vluchten... En ja, ook bijvoorbeeld twee reportagewagens gingen in vlammen op. Ja, en dat terwijl de bedoeling toch was van de demonstratie... en ook van de demonstranten vooral... om een soort vreedzaam beeld uit te stralen. Zeker, en dat is ook uh, ja, meer dan 30 dagen, 38 dagen, is dat ook uh, gelukt. Want het waren niet de demonstranten op het plein die met die rellen begonnen. Uh, en helaas ja, krijg je dus dit, dit soort beelden krijg je weer te zien. En ja, de, de demonstranten probeerden ook uh, deze anarchisten tegen te houden. Maar ja, die zijn er echt alleen op uit om, uh, om rellen te schoppen. Ja, en morgen is natuurlijk de grote dag, hè, want dan wordt er uh, uh, gestemd. Um, gaan de Grieken langzaam maar zeker Rusten in hun lot? Of houden we dit soort demonstraties al dan niet eindigend in geweld? Ja, de, het is moeilijk te zeggen. Zeker is dat uh, morgen, hè, de dag van de stemming... dat er inderdaad uh, weer uh, ja, toch wel duizenden mensen op het plein zullen komen. Er zijn ook weer demonstraties aangekondigd. En ik vrees dat ook weer de anarchisten daar zullen zijn. Dus ja, we zullen de dag van morgen moeten afwachten. Ja. Nou, dat doen we dan met jou. Dan horen we je weer. Connie. Cornie Keeser vanuit uh, Athene. Dan uh, gaan we naar Marcella Mesker. Want Marcella, jij hebt een winnaar. En uh, dat was iemand die we moesten onthouden. Ja, Sabine Lisicki uit uh, Duitsland. Uh, fantastisch. 6-1 maakt ze het af in de derde set. En ik zeg fantastisch niet alleen omdat ze heel erg sterk speelde drie sets lang. Maar ze had in die tweede set, want dat was ik dus straks natuurlijk even vergeten te vertellen... had ze drie matchpoints om het af te maken. Ze stond 6-4, 5-4 voor. Serveerde voor de winst. Drie matchpoints. Had uh, geweldige kans met de voorhand om af te maken. En ja, werd toen toch op dat moment een beetje nerveus. Uh, choken noemen we dat in uh, tennistermen. Uh, het was een spannende tweede set. Ze verliest het op het nippertje in een tiebreak. En om dan zo sterk mentaal terug te komen in de derde set... en dan toch te winnen met 6-1. Oké, okay, tegenstander was moe. Ja, dat is gewoon heel erg goed. Dus zij staat nu in de halve finale. De eerste halve finaliste in het vrouwentoonnoi. Het is een Duitse en dat is precies 12 jaar dat uh, Steffi Graaf, en dat was in 1999, in de halve finale stond op Wimbledon. Goed, Duitsland kan weer juichen. Dankjewel, we spreken je zo over die andere kwartfinale. Gerrit Heemstra is hier in de studio. Ja Gerrit, er zijn heel erg veel vragen aan jou. Waar blijft het? Waar blijft wat? <laughs> de donder, de bliksem, het onweer, de hagelstenen, alles wat erbij hoort. Gewoon rustig aanwachten, dat komt vanzelf. De verwachting was uh, gisteren dat het in de loop van de middag en vooral in de avond en de nacht. Uh zou gaan gebeuren. Ja, alsof alles misgaat, Gerrit. Maar, uh, dit heeft niet met jou te maken, maar vast en zeker met de techniek. Hou die microfoon eventjes in je hand. Okay. En dan kunnen we je uh, verstaan. Jij was aan het vertellen dat de verwachting was dat het in de loop van de middag of de avond zou gebeuren. En, ja, en wat de is er nacht. En de nacht. Nou, er gaat niks mis. Het komt alleen, het komt iets, nog. <laughs> het komt alleen iets later. Uh, er zijn nu, vooral boven Noord-Frankrijk, uh, flinke buien in ontwikkeling. En die komen onze kant op. Dus ik verwacht dat het vanavond zeker gaat gebeuren. Uh, dat dat zal zeker niet ongemerkt voorbij gaan. Dat, uh, ik denk wel echt wel dat we daar wat zullen gaan, van gaan merken. Want iedereen zit nu op dit moment als een gek op die buienradar uh, te kijken. En we zien nog niks. Ja, nou, een, paar, een paar van die buitjes. Maar ja. daarvan denken we, ja, ze zijn nog niet met die rode stipjes. Dus dat kan nog geen kwaad. Nee, maar het is ook iets wat uh, in de loop van uh, de tijd moet ontstaan. Dus het feit dat je weinig ziet nog... Uh, wil nog niet zeggen dat er niks gaat gebeuren. Dus ze ontstaan echt bovenop? Ja, ze gaan echt ontstaan uh, in... Uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat duurt ongeveer een uur of twee uur. En dan zie je echt dat die uh, buien... Zo snel kan dat op, op zich ja. gaan, zo snel kunnen die bijen komen. Ja, dus het feit dat je niks ziet, wil nog niet zeggen dat er ook niks gaat gebeuren. Nee, want het komt deze kant op, maar de verwachting is dus nu in de loop van de avond. Ja, ik denk dat het vanavond en vannacht vooral uh, gaat plaatsvinden. En ik denk ook dat we er morgenochtend in het oosten van het land nog uh, volop mee te maken zullen hebben. Dat er dan nog steeds sprake is van regen en onweer. Maar dan bedoel ik echt de oostelijke provincies. Het, uh, de, de storing die het allemaal veroorzaakt, die ligt dan... Uh, nog precies over de oostgrens. Ja, want het trekt langzaam maar zeker richting het oosten weg. Ja. Naar, uh, naar Duitsland toe. Ja. En uh, we zullen dat ook heel erg goed kunnen merken... want uh, de wind die gaat dan ook draaien naar het westen... en dan wordt het echt een stuk koeler. Maar dat gebeurt in de loop van de nacht, denk ik waarschijnlijk. En um, nou ja, dan zul je echt morgen... Morgen zal het duidelijk frisser aanvoelen. Uh, een heel groot verschil met vandaag. Goed, het gaat vannacht dus knetteren en soms al vanavond. Gerrit, we houden je eraan. Dankjewel. Gerrit okay. Hiemstra was dat. Dan hebben we geen weerwaarschuwing, maar een winstwaarschuwing. Drie winstwaarschuwingen maar liefst van Nederlandse multinationals. In één week tijd. Met als gevolg een scherp dalende beurskoers. Philips, vervreus Axon Nobel gisteren. En ook TomTom Tom gisteravond. Die bedrijven zeggen dat allemaal vooruitlopend op hun kwartaalcijfers volgende maand. En ze zeggen allemaal hetzelfde. Het loopt niet zo lekker en de winst en de omzet gaat lager uitvallen. Wat betekent dit allemaal? We gaan erover praten met macro-econoom Hans Stegeman van de Rabobank. Goedenavond. Goedenavond. Een soort weeralarm hè, als bedrijven out of the blue zeggen... dat het niet goed gaat met de business. Ja, nou ja, een soort weeralarm. Uh, net in het vorige item was al duidelijk dat zelfs het voorspellen van uh, buien... wanneer ze komen op een termijn van een paar uur al lastig is. Dus, <laughs> laat, uh, laat staan winsten uh, bij bedrijven. bedrijf. Staan winsten, precies. Dat wil ik, ik meteen maar in het begin even zeggen. Maar dus, wat uh, is er aan de hand bij die bedrijven? Nou, kijk, bij elk bedrijf valt natuurlijk wel een specifiek verhaal te vertellen. Uh, we hebben TomTom Tom en er komen natuurlijk allemaal producten op de markt... die concurreren met, met hun uh, producten. Maar in zijn algemeenheid geldt dat uh, uiteindelijk de consument... hun spullen moet kopen ja. en dat dat gewoon tegenvalt. En de consument houdt de uh, hand op de knip. Ja, nou ik, 2010 was voor veel bedrijven een relatief goed jaar, zeker in vergelijking met 2009. En wat veel bedrijven misschien toch iets te lichtvaardig hebben gedaan, is gedacht van nou 2011 zal dan ook wel weer die kant op gaan. Um, en even vergeten dat we toch wel in 2009 en 2008 een hele zware crisis hadden waar we eigenlijk nog niet uit zijn. Ja, misschien ook een beetje het effect van overheden die een deel gemaskeerd hebben door zich te bewegen op de markt en die zich nu weer aan het terugtrekken zijn? Nou, zeker. Wat, wat je ziet, zeker in Europa, dat, dat overheden bijvoorbeeld in Nederland toch aan het bezuinigen zijn. Wat betekent dat koopkracht onder druk staat, waardoor mensen het gewoon lastiger hebben. En in de Verenigde Staten, waar natuurlijk AXO en, en ook TomTom Tom en Philips ook actief zijn, zie je dat de werkloosheid nog steeds hoog is. 1 op de tien mensen is daar nog werkloos. De huizenmarkt is nog steeds niet stabiel. En een overheid die nog niet echt gaat bezuinigen, maar ondertussen ook niet meer weet waar die het geld vandaan moet halen. En grondstoffenprijzen die uh, vrij hoog zijn. Dat speelt de AXO dan ook nog een rol, uh, maar dat, dat heeft er ook weer mee te maken dat die hun, uh, hun eindvragers uh, niet bereid zijn om er meer voor te betalen. Dus zij kunnen hun grondstoffenprijzen niet doorprijzen. Ja. Uh, maar dat, dat hebben dus wel een, een effect van de prijzen, maar uiteindelijk van eindconsumenten die dat geld niet hebben, en maar wel moeten uitgeven bijvoorbeeld bij de benzinepomp. Maar als ik u zo hoor, dan kunnen we nog wel meer bedrijven verwachten. Nou, dat, dat, kan wel, dat hoeft niet. Dat kan wel meevallen. Uh, juli is op zich ook wel het seizoen om uh, dit soort dingen te vertellen. Uh... Juli is gewoon de maand van slecht nieuws. Nou, niet, niet altijd, maar kijk, je zit nu nog uh, ruim voor, je, uh, voor wanneer je de resultaten echt bekend moet maken. Dus dan kan je het maar beter de pijn snel nemen. En dat effect zit er ook wel in. Dus, ja. uh, en wat ik al zei, in elk van die drie bedrijven valt ook wel weer een apart verhaal te vertellen waarom juist zij een winstwaarschuwing geven. Ja, maar iedereen en, denkt nu van, oh, ze komen nu met z'n allen voor je het weet, nou ja. hè? ja. Nou, kijk, iets anders wat natuurlijk op de beurs. Kijk, deze bedrijven die hebben een gegeven... maar ja. met de rest van de beurs gaat het ook niet zo goed. <laughs> gegeven, gegeven Griekenland en, en dat soort onrust. Kijk, en als er echt iets misgaat in de economie... bijvoorbeeld iets met Griekenland... nou, dat, dat verhaal dat, uh, is al breed genoeg verteld... Precies. Dan, komen, dan komen zeker Daar meer problemen. Dan komen bedrijven. we echt in de problemen. Precies. Nee, moeten we ook weer niet hebben. Maar in ieder geval <tus> hebben we een hele kleine toelichting gegeven... op de problemen van deze bedrijven. Meneer Stegerman, ik dank u wel.